Interessant is okay, okay, yeah. uh, that the name mm -hmm. of the manly -like sitra Achra, Shav, yeah? Shin, Vav, and Aleph, Op precisely the manier there comes the word for Shoah. Shoah is a Hebrew word, precisely dezelfde the word, Shin, Vav, Aleph. Alleen wordt het anders gelezen. Iedereen begrijpt? Uitgesproken. Anders wordt het uitgesproken. Goed, nog een keer. Kijk naar het woord schaf. Dan zie je dat hoe deze taal... Uh, dat dit absoluut... Um, overeenkomt naar de krachten... met alles wat... met de krachten van het heelal. Waar staat die? Huh? Huh? De regel ook, ik like, let bijvoorbeeld naar, na, in de regel. In de regel uh, P staat hier, P in de laatste regel. Uh, de, pa, P, wel. Huh? P in de allerlaatste regel. P in de la, allerlaatste regel. Bijvoorbeeld, ga naar de, regel, naar de pagina P. Ja, ja. ga naar de, naar de pagina P, dus de vorige pagina. De linker kolom van Hasulam. En de regel 35. Ga ja, maar kijken naar dat woord. Dat, dat eerste woord van de regel 35 links. Goed he. Dat staat. Shin, Wave en Aleph. Ja. En dat de naam van deze, deze mannelijke kracht van de sitra agra van de onreine kracht heet. Shav. En maar het woord voor Shoah is precies hetzelfde geschreven woord, dus Shoah, daar ziet het, dus de Shoah is eigenlijk, heeft te maken met, zou te maken hebben ook, in de hogere, ja, in de hogere heeft te maken met, de sitra agra, dus iets wat leugen, dat, et cetera, zo'n kracht wordt het ontwikkeld, gegeven naar boven, iets wat niet goed, Werkt hier op Aarde, dat dat daaruit komt alle alende natuurlijk gaat allemaal gaat naar die shava, Shoa. Shoa. Nee, Shawa. <laughs> Showa. Showa. <laughs> Showa. <laughs> nee, Shoa is wat. Ah, nee, nee. Shoa, nee, Shaw. <laughs> <Showa>. Nee, Shoah, <laughs> <Nee, Showa. laughs> <laughs> but ik een is een an andere woord? Laten we een andere zin. Nee. Show Nee, nee, nee. <laughs> Wij bedoelen dat Shoah wat in de oorlog was. De Holocaust. Holocaust. An andere hol een andere woord voor Holocaust, dus een breuze woord voor Holocaust, dat is Shoah. Okay. Ik wil niet erop ingaan, maar jullie kunnen zelf verder. Jullie zitten al lang in de vak om dat een beetje zelf uh, te kijken hoe dat in elkaar zit. De, de taal, deze taal kan niet liegen, liegt niet. Dus alles wat, wat hier op aarde opgewekt wordt, wordt ook van boven ook. Van boven wordt ook natuurlijk ook zo opgevangen, zoals hier op aarde is. Niets is verkeerd boven als men hier op aarde dat verkeerde manier dat aanpakt. Duidelijk, dan komt het ook van boven als uh, een boomerang effect op de mens zo so, af. Uh, um, de pagina P-11. Eh de rechter kolom, asulam de regel we hoeven veel dingen niet meer uitkauwen duidelijk duidelijk dat de regel 5 nikra is tegafohot ki thila zes we wishate Jomarlach. De haino. Scheja le man. Zeven. Le malale hakados boru hu. We gavo, Acht. We hu elo. Kmo she misitra de kdusha. We achterkach, bakoach ashava. Shelo. shilo. Misdag iim gaan nu kwaa. dit gumaraba, rabba. Shé iim a shéker shila. notel, elef et nishmato. We gorgo. Eerachood, eerach eerach. Ik dacht ik, wat wij moeten goed weten, hoe we moeten waken voor iets, wat. Om, om het niet, a, niet a op te roepen wat niet nodig is. Ja of niet? We moeten aan de ene kant uh, doen, positief doen wat we moeten doen. Dus de voorschriften om te doen. En aan de andere kant niet te doen wat niet goed is. Dus vluchten van het wat niet goed is. En wel aantrekken wat goed is. Duidelijk. Kijk wat die zegt ons. Nog een keer dat... Verder uitdiepend van dat mechanisme, hoe dat werkt. Vijf. We al ken en daarom. Nikra is te hou van God. Hey, die mannelijke, het mannelijke van de citra achra, heet, is te hou God. Een man die die omdraait dingen, die dingen omdraait. Kiet gila. let op. Zes. Want eerst, zoals de woorden van, naar de woorden van de spreuken van de Shlomo, Salomo, Shlomo HaMelech, de koning Salomo. Eerst, wat gaat het eerst gebeuren? Hij zegt tegen jou, tegen die mens, tegen de mens, zegt, Eet en drink, Jomarlacha, zal hij jou zeggen. Ja, die citra Achra zegt aan de mens, dat, dat mannelijke, zegt aan de mens mannelijke citra agra, zegt aan de mens, eet en drink, zal hij jou zeggen. De een, wat betekent, eet en drink? De heino, ze man, dat, hij zegt jou dat, laat, laat, doe maar de man opstegen, zegt hij, met andere woorden, die mannelijke citra agra zegt tegen, tegen de mens, doe maar de man opstegen, la mala la erg belangrijk nu, goed oplet, dus hij verleidt de mens om man op te brengen. Want waarvan leeft die citra alleen van het, van het heilige dat ingehuld is in leugen. Oké, okay? goed opletten. Dit. Dus hij zegt, tegen, hij zegt tegen de mens als het ware, eet en drink zal hij jou zeggen. Maar je moet, met hem niet, maar je moet van hem niet eten. Wat betekent dat? Dat wil zeggen, wat betekent eet en drink dat hij jou uitnodigt? Hij zegt het zo dat wil zeggen, hij zegt als het ware aan de mens, doe maar, ga maar man opbrengen. Zeven, naar boven, la de heilige la naar la la la la la la la la la la la la de hij weet goed aan te pakken, de mens. Doe maar, ga man opbrengen. En doe dat voor de, de schepper. Ja, dat sitra achra zegt de mens. Ach, we hoe nier elo, kmoshe, hoe me de kdoosha, let op. En hij, die mannelijke van, van de sitra achra, die nier elo, die verscheint aan hem, die lijkt voor hem, die verscheint aan hem, alsof hij van de van de kant van het... van het heilige is. Negen. Oké. Okay. We agar kaag. En dus de mens doet dat. Als de mens daar dat, dat doet, dan we agar En vervolgens... door de kracht van... van hem. De kracht van leeg. Shav is de kracht van die manlijke van Sitarachra. Dat wil zeggen door zijn ijdelheid... Door zijn kracht van, van uh, leegheid, lege, etc. Misdavek, Imanukwa, door zijn mannelijke kracht, die heet Shava, uh, gaat hij zivug maken met de Noekwa, met zijn Noekwa. Lilith, kan je dat noemen. Allerlei namen zijn er uh, afhankelijk van de aspect welke wij gaan, de zoger wil ons uh, naar voren brengen. En dan gaat hij dan zivug maken met de nukwa, net zoals in het Heilige naapen, Apen. Dit humaraba, de nukwa van de, van de grote afgrond. Shaiim hashaker shela, hoe notel ed nishmato v'hargo dat dat let op dat met haar leugen, zij gaat toch leugen nog daarbij, de daaruit halen en dan dat met haar leugen, want haar eigenschap is leugen. Uh, hij, de, man, de mannelijke van de citra agra, neemt beneemt de mens van zijn ziel, elf, we horen go en doodt hem. Punt. Nog een keer, dat hoeft niet een fysieke dood te zijn. Hij zegt ook, hij neemt van hen neshama, neshama van hem. Hij zegt niet roer, hij zegt niet nefes, maar hij zegt neshama, neshama. Misschien is het een algemeen, het algemeen. Het kan zijn dat hij dood oproept. Het kan zijn dat het niet dat hij blijft leven. We zeggen zo maar. elf. Hier is de Havu God 12. Lashon shaker ik nu de tchumaraba. Ki dertien huu, rak, mikoch anukwa fertin dit humaraba. De ishtatev ba velo, mifchenat atzmo. kut opleid wat u ons vertelt over die mannelijke en vrouwelijke onreine. Het besturingssysteem van dit mannelijke en vrouwelijke onreine krachten. Dat hij kan niet, het mannelijke kan niet li uh, liegen. Wat hij doet is, hij kan alleen maar omdraaien. Maar door de kracht van de noekwa, noekwa kan, brengt dus de leugen, haalt de leugen uit. Maar, en hij kan alleen omdraaien, hij kan alleen dat uh, door haar toedoen. Duidelijk, want zij, wat doet zij, de Noekwa van de Citra Achra? Zij gaat man opbrengen naar hem toe. Duidelijk. Zij brengt, duidelijk, als Noekwa, wat doet nu Noekwa? Zij doet de man omhoog. Zij doet ook de man naar die mannelijke kracht. Duidelijk. En dat mannelijke, haar kracht omhoog is dan de shaker, is de uh, leugen. En, hij wordt, en hij, zij omringt dat met de leugen. En dat is dan voor hem de grond, de grond, de grond uh, voor hem om de mens dan uh, uh, zijn ziel af te pakken. Wat betekent dat? Geen ziel afpakken betekent dat geen dat krantje, dat krantje van het toevoer, de toevoer van het licht wordt afgeknipt. Eindelijk. Hij ligt dan in, inten in intensive care. En dan wordt een krantje nog toevoer van, een, van, van de, intensive care bedoel ik. Eerst ligt hij dan tussen de mannelijke en vrouwelijke on, onreine krachten. Tussen hen ligt hij en zij maken ze ook. En hij ligt daar tussen hen als het ware in een, in een intensive care van de onreine krachten. En dan, hij kan niet nog de toevoer. Hij kan zelf de toevoer van het, van het zuurstof niet af, uh, afknijpen, afhaken, van, ja, stopzetten. Maar zij moet het wel, zij moet hem dan de voldoende grond geven, de vrouwelijke noeken. Zij moet het omhullen dat met het checker, met de leugen. En dan is het voor hem dan alleen maar afknijpen van het zuurstof. Dus dan komt naar hem, naar die mens, komt er geen... Uh, geen licht meer en dat is net als dood. En dat kan ook een fysieke dood zijn, maar zover spreekt niet. Wij spreken absoluut niet over lichaam. Het is, uh, het is, het is geweldig dat jullie ook weten dat wij niets over lichaam spreken. Het is erg belangrijk om niets over lichaam. we hebben niets over met het lichaam te maken. Het is alleen maar een... een, een en and, and, and wat is het lichaam, hoe dat lichaam is. Lichaam is, laat ze spreken over lichaam. Kijk, als iemand wil over lichaam hebben, dan moet je niet bij mij zijn. Gaat dan ga naar iemand die over lichaam doet. Naar een fysiotherapeut of andere, die over lichaam. En over de overeenkomst, geweldige dingen, zoals je hoort, dat het geestelijke is. Dat men geestelijke noemt. Om het lichaam en ziel of een lichaam en ja, ziel te verbinden, in, in balans te brengen. In harmonie te brengen, lichaam en ziel. Dat is verschrikkelijk zoiets. So een mens natuurlijk, die valt daaronder, valt in de, in de netten van de, wat de mensen allemaal verzinnen. Omdat. Ja, om hij wil graag natuurlijk uh, beden, dat die beiden in harmonie zijn. Heel, dat is een grote leugen. Onthoud het. Dat komt ook door de citra agra. Om te proberen proberen harmonie te vinden tussen jouw lichaam en, uh, en jouw ziel. Dat is allemaal de droom. De droom was van, die, van, van altijd. allemaal droom was zoiets. Terwijl alleen ziel bestaat van de mens. En een kostuum. Kan je dat. Kan je de mens dan uh, uh, identificeren met zijn kostuum? Misschien vroeger wel, maar nu niet meer. Eh? Nu iemand kan niet, uh, wat welk kostuum doe je niet aan? Ah, de app komt daar, ja, de, kan je altijd de mens herkennen wie dat is. Maar je kan, niet, je kan dan niet verbinden, je kan niet huwelijk maken met de mens en een kostuum. Kan je dat? Kan het? Nee, dat kan, kan niet. dat kan toch niet. Dus moeten we niet gewoon woord spreken we van eh, dood over eh, in onze wereld. Maar het komt wel geweldig in dat boek wat ik moet, mag schrijven. Dus de Geheime Torah zal ook komen, stap voor stap zal ook komen iets over het hele geheim van wat dat begraven is, hoe dat allemaal met elkaar zit. Het is iets geweldigs. Wat de dood is, ook de, hoe de manier geestelijk. Uh, waar staan wij? Uh, huh? Nee, elf, staan we. Elf na de punt. Let op. We zijn maar, en dat is wat hij zei. Is te hafoukot. Lachon-sjekker. De mens van die dingen omdraait. Dus die, die mannelijke van de Citra Acher. Lachon-sjekker die omdraait de taal van leugen. Migo qua dit huma naar de binnen de noekwa van dit huma rabe, Van dit grote afgrond. En nu, wat betekent dat? Ki dertien. Dat is de taal van de zogar. Maar wat betekent dat? Ki hu mit hafech laschonshecker. Want hij, dit mannelijke de schavbom, zo kunnen we zeggen. die mannelijke van Sitra Achra. Hij, hij draait om de woorden van Shekker. Rak mi koye nukwa. Alleen door de kracht van de nukwa. 14. Dit humaraba. De nukwa van de grote afgrond. Die is de tefba waarmee hij in partnerschap is. Kijk, waarom draait hij om? Zij, haar licht, haar, haar kracht is, hoor van beneden naar boven. Dat, ja? En van hem is het van boven naar beneden. Hij draait om haar leugen. Haar leugen gaat van beneden naar boven. De vrouwelijk gaat van beneden naar boven. En hij draait het om, nu van boven naar beneden. Hij dus... Hij draait, wat hij zegt, euh, haar, hij draait de woorden in de, van de leugen euh, door haar kracht en niet, en niet van zichzelf en niet door zichzelf. Hij moet het van haar hebben. Zij heeft de kracht. Zij, want wat is welke kracht zij heeft? Zij gaat dat woord wat hij de man naar boven gebracht had, zij gaat het omhullen met de body, met het lichaam. Uiteindelijk. de dus zee gaat met het. Iedereen begrijpt? Met, met lavouche, met bekleding. Zij doet de bekleding. Dat vrouwelijke altijd zorgt voor een bekleding. En dan heb je dan een bekleding. Van binnen zit de Torah. Dat licht van de Torah, wat de man had opgebracht. Dat is wel, hij kan het niet aanklagen. Iedereen begrijpt? Oké, okay, zijn intentie was niet goed. Maar nu, dat vrouwelijke heeft dat. Daarvan een, een bekleding gemaakt. Ja, een bekleding uit de leugens. Ah, nou, dat pakket kan hij dan nieuw aanklagen. Kan het aangeklaagd worden. En dat kan je dan bestraffen met: Aha, kijk nou hoe dat zit in elkaar. al. En dat, daarmee, dat is dan genoeg gronden om stoppen aan hem de toevoer van het licht. Dat is wat hij zegt. De zestien. We zeshe om er We Chamesh Parsi Le kabla zeventien Le mila Dubbel het woord Zestien. We zeshe En dat is wat hij zogert zegt. We dalek, en hij springt Over Sprongen maakt zo, met Sprongen Verlegt De afstand van Gemèsch meja parsey van 500 uh, uh, afstandseenheden. Die heet parse, ook interessant is. Parse, betekent uh, afstandseenheid van 4 mil ongeveer. 4 mil, 4 mil, ja mil, mijl, sorry, 4 mijl, zo'n 4 kilometer. Mijl is meer dan een kilometer. Dus veel, veel, dus 4 mijl, ja. So 1,3 geloof ik, wat doet er toe? Dan is het, dus, dat um, is dan, dus laten we zeggen, 500 van die, 500 maal 4 mijl. Maar we moeten we zo gezegd? 500 mijl, 500 uh, parsen. Le kabla, le haimila, om dat woord, dat, om dat woord te op te pakken, te ontvangen. Dat woord wat die man heeft in zijn, in zijn ijdelheid, of in zijn uh, hoog, hooghartigheid, heeft hij naar boven gebracht. Ja? Wanneer hij natuurlijk, hij was, hij was eerst natuurlijk verlegen, uh, ver, verlokt, als het ware, door zijn hoogmoed. Punt. En hij bracht man naar boven, dubbele punt, Pirush ki hazom de a. Een lahem achtin mishorasham rak vak venukva, venikuda levad. De rak negentien, leumat vak venukva, venikuda, wat zeg de zon de gedusha. lahem twintig shum, makom vekoach leitaches babina. Goed geweldig om dat nieuw leren over die, hoe gestructureerd is de Citra Achra. Zeventien uh, na de dubbele punt. Uh, Pirush de Ki ha zon de tuma van de zon zeeran pin en noekwa van de tuma van het onreine. Ze hebben van hun wortel, in hun, in hun basis, op hun basis, hebben ze alleen maar wak en nekudale wat, dus wak en nekuda, alleen zes stinden heeft hij, ja, net zoals, en nekuda en puntje heeft zij, ja, net zoals ze hier aan Pienenukwa opgebouwd zijn, in, in de katnoet van, van het heilige, de heino, dat wil zeggen. Raak leomat alle, alleen tegenover de wak, de zes uiteinden, of zes sfeerroot, We kuda, unikuda, en de puntje en het puntje van de zon van de heilige. Ja, herinner je nog, de zon van de heilige, hoe zit het in elkaar? De, de zeerampien heeft zes sferot, ja, zes. Zes tienden van één. Zes tiende heeft die. Dus niet, niet die heeft kort tekort, ja. En de noekwa heeft alleen maar één, alleen maar ketter. Zoals we hebben dat geleerd in de eerste les van de zoger. Dus, nou, dat is precies dezelfde of dezelfde manier ze is opgebouwd, die agra We één lahem twintig schumma kom, En zij hebben absoluut geen plaats en kracht om aan te grepen in de Bina, aan de Bina. De Bina kunnen ze niet aangrijpen. Punt. Amnam, na de punt. Aridei 21, hahi, mila, de hainu. Amman, shalha, atachtu, 22. No ten koehle zahar de tum alle dalege ale zadibina 23, anim shachot bazon degdusha shehen beikaran rak hey 24, swirot, hagatna, anikraot, kamesh, meja 25, parse kie sfeerota binahem pas misparmy ot zesentwintach kanuda. We zesho vidalek chamesh meja parsy le kabla zeyfententwintach le hagi mila, ki tehev ba et alijat haman i sige achtentwintach le dalek lemakom de de Ainu twintig 29, Sfiroot, Tachtonot, na, Debina, Anikret, Derta, Hamesh, Meja, Parse. Dat is kabala. Goed opletten, het is niet moeilijk, maar goed opletten wat die ons nu vertelt. Op welke wijze werkt zo'n eh, zone, de zone van de clipa. Goed opletten. Eerst een kleine introductie. Wie kan, op welke manier stijgt op de zon van het heilige? Wie zet hen aan om op te stijgen naar de bina? Wie zet, nog een keer, het. Wie zet de zon van, de heil, van het he, de heilige aan om op te stijgen naar de bina? En hoger. Wie doet het? Zij zelf doen dat, zoon van, de, van het heilige, doen zij uit zichzelf. Mijn vraag is duidelijk. Nu? Man van wie? Man van tzadik. Man van tzadik, oké. Okay. Iedereen begrijpt het. In het heilige is het zo, dat de zon, kunnen wel natuurlijk opstegen naar de bina. Natuurlijk kunnen ze opstegen naar hun hoger hoe? Als zij man ontvangen, dan kunnen ze zelf omhoog gaan naar, ja, kunnen ze opstegen naar de binnen van het heilige. Okay. En nu kijk nou wat, hoe dat zit met de, met de, met de, met de citra agra. Um, uh, de regel, welke regel? Twintig, let ja, op. Elk woord probeer het gewoon opnemen inzelf. Niet zo belangrijk intellectueel, niets, maar gewoon opnemen. Dat is dezelfde werkwijze als in het heilige. Amnam, echter. Alidei ahimila. Door dat woord. De ainu. Dat wil zeggen. Aman, Shahala, Tachton. De man. Die de lagere, die mens heeft. Deed opstegen. 22. Noten koch, de hij deed het natuurlijk in zijn hoogmoed. Ja, in zijn hoogmoed, trotsheid, etc. Dus op een onkoschere manier. Duidelijk, deze, deze man. Uh, Loli Schma, Wat daardoor, door het op, op opstegen, door het zijn opstegen van de man. ten toma. Let op. Geeft hij de kracht aan het mannelijke van de onreine krachten. Leda leg al zat de bina, let op, om op te springen naar de zat van de bina, naar de zeven onderste van de bina. Hoe? De zeven 23 hanim hem schaakot bazondig welke, let op, welke, zo, welke die de zeven onderste van de bina, die uh, die opgetrokken zijn, die, die, aan, die aangetrokken zijn naar de zon van de Gdusha. In de zon, ja, let op, in de zon, herinner je nog, in de katnoot, in de zon van de, zijn de zeven onderste van de Bina, of de van Ischsoot, zijn gezonken, ja? ingezonken. Altijd hebben we gezegd, ja, dat onderstel in de katnoot, is onderstel van een hogere traptreden, is ingezonken in de boven, bovenkant van de zon. Duidelijk, dat is wat hij zegt ons. Dat door het opstegen van man, van die verkeerde man, doet er niet toe. Dat, wat doet die de, deze, deze mens? Hij geeft daarmee de kracht aan het mannelijke en het mannelijke fantoem van het onreine is zeer pijn. Ja, of niet? Van de onreine krachten. Daardoor gaat die boven de zeer, da, daardoor gaat die mannelijke onreine kracht overspringen, overspringen met sprongen doen, die gaat overspringen naar de zeven onderste van de bena, die, die zitten in de zon van het heilige, ja, van onderstel van de heilige, van, van de uh, Ierse. En die komt die naar hen toe, die dan springt die naar hen toe. Shehen bij Karan, welke zon, welke zat van de bina, de zei van onderste van de bina, let op die zijn, uh, die zijn uh, alleen maar vijf sferot. Hagedna, wel wat, wat die, die zat van de bina, wat zijn dat, zijn hun bouw op zichzelf staande, is geen het gewratie het net goed. Die zijn vijf spheroten. hanikaim, kamesh, meja, parse. Die heeten vijfhonderd parse. Vijfhonderd van die eenheden. Waarom is het vijfhonderd? Het is bina. Ja. Nee, het is bina. Bina is, is honderden. Ja, bina is een honderden. Ja. Ki, sferot bina van de spheroten van bina. En, bij mispaar mee zij, zij zijn in het getal van honderden. Daarom de zoger zegt ons in zo'n verwikkelde taal, in zo'n eh, bewoordingen, van 500 van die paarse. Dat, dus, dat betekent dat het slaat op die honderden, omdat het, het bina is. Canada, zoals het bekend is. We zes om er, en dat is wat hij zegt. We dalek hamesh meja parsi, en hij, dat mannelijke van het, de onreine krachten, die uh, overspringt, dalek is overspringen, die, over, die springt over, of overspringt, uh, springt over de vijfhonderd parsi, Le kabla om dat woord te ontvangen. Hij tegen bij het let op, van direct in de tijd van het opstijgen van de man. Hij ziet 28 kogel, verkrijgt hij de kracht dat manlijke, want hij is tegenover zeer een pin van het heilige is, licht. Hij direct verkrijgt de kracht, ledeleklemagom de, de lafdile om op te springen naar de plaats dat niet van hem is waarom moet je dan opspringen, waar bevindt, waar bevindt zichzelf die zon waar bevinden zij zich nee, normaal, waar bevindt, waarom moet je dan opspringen, waar moet je dan springen waarom moet je dan zo'n overspringen dingen, waarom moet je overspringen waar bevindt zichzelf de zon van de van heilige krachten van de van de onreine krachten Op welke plaats is dat ongeveer het bevindt zich in ieder geval waar? In Bia. Onder de, onder de malgoed van de Asia. Daar is de plaats van van de onreine kracht. <coughs> Uiteindelijk. Waar eindigen de, de, de reine krachten? Kracht, daar beginnen zich dat. Maar daarom moet je overspringen. dat. Dan ga je dat overspringen naar de dat is wat hij zegt, want door het eh, direct, 27, die tegen direct in de tijd van het opstegen van de man, bereikt hij de kracht, is mannelijke, die schaaf, die bekreeg, die verkrijgt de kracht, om over te springen naar de plaats die niet van hem is. De Heino dat wil zeggen. Lehei 29 sferot, dat wil zeggen naar de 5 onderste sferot. Hagat na de Bina. Van de Hagat van de Bina. Hagat betekent dat Hesel Gorati werd net zo goed van de Bina. Hanikraot. Waarom is het zo Hesel? Waarom niet 7 en 6? Hier staat het 5 omdat die zeven kan je zien ook als vijf. Als vijf, alles kunnen we zien als vijf. En die vijf sferoot in het lichaam Heeten. Chagatna. Ja? In, de, in het hoofd heten ja, in het hoofd heten ze Chabat. Ja, in het hoofd heten ze Chachab en Tiferet en Malgoed. Uh, ja? Keter chogma binah, die verret goed. Of ketter chogma binah, die verret goed. Maar in het lichaam heet zij Geset Gwaratje Verret, netzeg en goed. K geset Gwaratje Verret in het lichaam zijn als Keter chogma en binah. Ja, die overeenkomen daarmee. En netzeg is zeer en bin van het lichaam. En hot is nukwa van de zeer en bin. Dus. Hij had het dus springt over naar de vijf onderste sfeerot van na van de Bina. Aanikraot, welke vijf onderste sfeerot van de Bina heeten, der de Chameshmea-Parse. 500 Parse. En natuurlijk Parse doet ons ook denken, goed, het is niet om niets de Parse. Parse is, is net als Parsa. Dus net als Parse. Als de plaats waar Massach staat. Ja of niet? En hij moet het zo 500 van die overspringen. Eigenlijk. En daarom is ook de Parsa. Parsa is ook dan 4 mijl. 4 mijl betekent ook 4 stadia. 4 stadia ook. 4 stadia van de Awiyut. Van de, van, de, van de Massach. 30. 30 na de punt. Le kabel le kabel om te ontvangen dat woord. Want hij springt daar naartoe om dat daar woord te ontvangen. Want kijk, het woord kwam naartoe. Het woord kwam wel naar boven. Het woord kwam wel naar de Zeranpen, naar het heilige. Ja? En het, naar het heilige kwam dat. Want die man heeft dat goed naar boven gebracht. En daar is ook het heilige is ook verkregen. Als een man komt naar een bepaalde plaats, dan verkrijgt hij op die plaats de mogen. Okay. Maar nu de onrede kracht, als het ware qua krachten, komt daar naartoe, springt daarover. Dat is niet de plaats van die, van die mannelijke zeeranpijn, maar hij ligt tegenover zeeranpin van het Heilige. Kijk, hoe tegenover? Kijk nou hoe erg belangrijk in het geestelijke goed zit in elkaar. Kijk nou goed. Het tegenover, één tegenover elkaar, de ene tegenover al andere heeft geschapen. Ik heb net gezegd, dat de onreine krachten bevinden zich waar? In, onder de maalgoed van de Asia. Waarom zeg ik dan nu opeens dat tegenover elkaar, staat het ook geschreven, dat die tegenover elkaar zijn eh, geschapen? Klopt. Kijk nou dat is het geestelijke. Betekent niet geometrisch, niet geometrisch, niet geometrisch, niet geometrisch dat ze dan tegenover elkaar liggen op dezelfde vlak zoals in onze fysieke hoofden, zoals onze, onze voorstelling. Begrijp je? Niet in onze voorstelling, dat moet het gewoon aan de linkerkant, zouden wij zeggen, van de zeerampin van de atselu, dat moet het zijn. Ja, in onze voorstelling, het is niet zo... Dat is het geestelijke. Geestelijk is alleen maar naar krachten. Betekent dat zij precies, de, let op goed opletten, is erg belangrijk. Want niemand begrijpt die dingen. Waarom, men houdt zich niet bezig met dat soort dingen. Als je begint over onreine krachten uh, spreken, dan al die, al die jonge kabbalisten, die vluchten dan direct weg. Die willen alleen maar genieten van, op de lessen. Nee, als je spreekt over onreine krachten, dan hebben ze niets eraan. Maar wat betekent dat? Onder de dat dat ruimte onder de malchut van de azië, daar is zo'n veld van krachten die we noemen dan de onreine krachten die die daar zijn. Ja, we tekenen die parallel met elkaar he, da, Op onze tekeningen tekenen we dat rechts Bia tekenen we dat tekenen we dat onre het uh, systeem van reine krachten. En links tekenen, tekenen wij de, de, het systeem van onrechten, onreine on, on, on, krachten. Wij tekenen die zomaar, maar ik vertel je hoe dat zit in elkaar. Dat zij bevinden zich onder de malgoed van de Asia. Right? Tussen die malgoed de Asia en onze wereld, in een punt van onze wereld. We, kunnen, we hebben geen plaats, we kunnen dat niet aangeven zomaar op, op tekening van geom op de boord natuurlijk. Maar qua krachten kunnen zij, hebben zij het krachtsveld om tegenover te staan tot deze hierampien van de atzilut. Zij komen natuurlijk niet daar, dat is niet hun plaats. Ze kunnen niet komen in het heilige. Hè? Onreine kracht kan niet komen in het heilige. Maar ze kunnen schieten daar, net, net zoals bij ons het gevoel is van boven van beneden kan het zo op te optrekken, gevoel, te, gevoel zo hoog gevoel, eh, maar dat komt uit de onreine krachten. Ja, van ons, van binnen, van onder, kan ik zo hoog gevoel optrekken, allemaal komt van de van onreine krachten, maar het, het is daar, het is beneden. Ook bij ons is niet de onreine kracht ergens boven, het is altijd beneden. Maar het kan optrekken, afhankelijk van onze handelingen kan het, als het ware reflecteren vanuit onderste kant. Zo is het ook hier. Eigenlijk, hij springt als het ware naar het heilige. Hij kan niet naar het onreine kracht, kan niet komen naar, uh, naar, het, naar de heilige. Kan niet komen naar de, naar de zeer voor geen Voor geen Hoe kan het? Zij haten elkaar. Ze kunnen elkaar niet met elkaar optrekken, naar het heilige en onreine. Maar die kan als het ware daar, tot daar kan die dan... Uh, dat jeuk hebben, tot daar kan het, uh, uh, als het ware, de kracht van hem, kan als het ware daar naartoe uh, optrekken. Maar niet, terwijl die, terwijl die zit onder de, onder de, in de malgoed van de, onder van de Asia. Daarom uh, springt hij dan over. Hij springt als het ware over, maar dan, naar krachten, om daar op te pakken, dat woord, en hij kan daar niet blijven, daar in de Aziud, in de Zerampin van Aziut. daar is heilige plaats. Dus hij, als het ware, naar krachten, dan op, naar boven komt, pakt die dan, pakt met even eenvoudig te zeggen, pakt die dat woord, en gaat die terug naar, naar zijn eigen plaats, en daar geef je dat aan zijn noekwa. En zij is dan, malgoed, malgoed, dat, dat wat die, zij dan, dat, zij aan haar die geeft. 31. Nog even een, de laatste zin. De Hainu beginat man. Kijk, dat is wat hij ontvangt, zegt dit. En hij ontvangt dat woord. Hij, de mannelijke van onreine kracht, ontvangt dat woord. En hij legt het uit. 31. De Hainu, dat wil zeggen. Beginat man, wat hij ontvangt. Dat wil zeggen, het aspect man. Shehala, hij is. Die welke man de mens heeft omhoog gebracht, op deed opstegen. Die mens, de Loyada, die niet weet. 32, alburyaf, die niet weet euh, zeer goed. Im kavanato yotsro. Of zijn intentie is om het aangename te doen aan zijn schep. Duidelijk, de mens niet weet, weet niet zeker of hij dat wel, of zijn intentie zo is. Dan wordt alles dat wat wij hebben geleerd, eh, gebeurt het aan hem wat wij hebben geleerd. Dus, altijd goed, zeker van zijn. Onzekerheid is altijd, door onzekerheid ga je jezelf eh, stopzetten de toevoer van licht. Duidelijk. Want de onzekerheid, juist door de onzekerheid, de, doet de mens man opstegen. Dat juist komt door aan de, uh, in de handen van de Sitra Agra. Duidelijk. Dat is wat Hij ons zegt. De mens weet niet, doe ik het dat voor Hashem of doe ik het niet voor Hashem? Hij weet het niet. Daarom is de intentie is de, het belangrijkste van alles. Als je iets doet, als je een gebed doet, als je man doet opsteigen, dan moet je op dat moment, moet, daarom moet je op, op dat moment voor 100% zeker zijn, dat jij doet het lishma. Duidelijk, al die gebeden die mijn volk doet, is, al, is als troep, als niets. Omdat zij weten niet van, van wat wij leren hier. Duidelijk, ze zeggen, zo, -bu -bu -bu -bu -bu. ze zeggen gewoon komen bij elkaar, ze zeggen alleen woorden, psychologisch. Alleen psychologie. Niet dat niet. Alleen bla bla bla bla bla. Jij das, moet, ja, ja. En daarom de eerste Chassidim, de eerste, de eerste rechtwaardige, wat hadden ze gedaan? Ze hadden uurlang voorbereiding voordat ze gingen uh, gebed zeggen. Dat moet absoluut, absoluut, eerst moet je goed intentie hebben. En dat kan, Het is, hoef je niet daarvoor eens veel iets te doen. Maar je moet alleen maar eerlijk zijn met jezelf. Dat, het, dat jij weet dat jij dat doet niet voor je kinderen niet voor je kleine kinderen er wordt niets, er wordt alleen maar ellende aan jouw kleinkinderen krijgen alleen maar alleen maar ellende als je voor hen En onthoud het erg goed wat ik zeg, ik zeg de waarheid dus jij moet niets willen wanneer je gebed doet, anders wordt ellende aan jouw familie anders, alles wordt het ellende aan jou dus jij moet alleen maar lishma doen je moet niets willen van Hashem je moet alleen man opbrengen aan Hem om Hem aangename te doen. Niet jou aangename te doen, maar Hem aangename te doen. En dan zal je alles ontvangen. Alles kosher, geweldig alles je ontvangen. En ook zal komen aan jouw kinderen, aan jouw kleinkinderen alles zal komen. Maar jij moet het niet vragen. Jij moet niet corromperen, gecorrompeerde man opbrengen naar boven. Alleen lishma doen. Dus bereid jezelf voor, liever goed voorbereiden en dan man opbrengen, dan een valse man opbrengen, want daar komt de, komt de uh, ellende uh, terug op, duidelijk. Dus goed opletten, met opleiden wat we hebben geleerd met de man en zal al het goede zal je ontvangen van de shem. Komt nooit van boven iets verkeerds als wij het niet zelf oproepen.